ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Peking is de Chinese dissident Lao Zhebao veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan een poging het communistische systeem omver te werpen. Daarop staat maximaal 15 jaar cel. Zhebao werkte vorig jaar mee aan een petitie waarin wordt gepleit voor meer democratie... Nog voor de petitie verscheen werd de activist al voorlopig vastgezet. De 53-jarige hoogleraar literatuur zat eerder al jaren in de cel... omdat hij betrokken was bij de demonstratie in 1989 op het plein van de hemelse vrede. De Verenigde Staten, de Europese Unie en mensenrechtengroeperingen spreken van een politiek proces. Ze riepen China deze week op om de activist vrij te laten. De voorspelde gladheid is grotendeels uitgebleven... Alleen op lokale wegen is het door bevriezing glad. De ANWB had voor gisteravond en vannacht gewaarschuwd voor zeer gladde wegen... en adviseerde mensen niet de weg op te gaan. De buien kwamen pas later Nederland binnendrijven en van ijzel was nauwelijks sprake. Volgens het KNMI leidde regen en natte sneeuw op sommige plaatsen tot gladheid. In Bethlehem hebben duizenden christenen de geboorte van Jezus herdacht... De pelgrims verzamelden zich bij de geboortekerk, de plek waar Jezus volgens de Bijbel ter wereld kwam. De belangrijkste katholieke kerkleider van de regio riep op tot vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar hij benadrukte dat de kans klein is dat die wens uitkomt... en verwees daarbij naar de muur die Israël rondom de Palestijnse gebieden bouwt. Bij een busongeluk in Peru zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen... De bus was op weg naar een dorp vlakbij Cusco, toen het van de weg raakte en 200 meter naar beneden viel in een ravijn. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. In de bus zaten veel arbeiders die op weg waren naar huis voor de kerstdagen. Het weer bewolkt en regen, in het oosten en noorden ook ijzel of natte sneeuw, waardoor het glad kan zijn. Overdag buien, het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS na. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw.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 Oh, oh, So Seven seas across a universe and the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you want meet. I never get myself myself to take me where you be. Cause girl, I want I, I, I want you right now. I travel like temp tam, I travel down to Wanna have you around, round like every single day. I love you always, way, I'll you meet, meet you halfway. halfway?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 Skip go Niners De okaarding wordt het scherp. En na de kerst ga ik wat doen aan gymnastiek. Uh, is de kerstman protestant of katholiek? Blijft u alle rustig. Geen paniek. Sneeuw, warmte, warmte, kerst. FM. FM. Ciao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 Can you hear me? I signed my letter that I with a kiss. I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 Welke stijger komt er weer van Pallias Jeruzalem?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 To do, and there's nothing to say